De Canon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Van de Koele Meren des Doods van Frederik van Eden. Eén van de nieuwe boeken op de lijst. Het boek verscheen dan wel al in 1900, maar volgens Germanisten en relatietherapeuten Rika Ponet is het vandaag nog steeds heel relevant. Ik las Van de Koele Meren des Doods toen ik 15 was. En... Um... Het was kerstvakantie. Ik ben een aantal dagen in dat boek bezig geweest en dat haalde mij toen volledig onderuit. Om heel veel verschillende redenen, denk ik. In eerste instantie omwille van het verhaal, maar ook de wijze waarop Van Eden dat verhaal brengt, zijn schrijfstijl. De tragiek die ook volledig in die taal vervat zit... En uh, het psychologische portret. Uh, psychologie intrigeerde mij toen al enorm. Ook al was ik vooral bezig met taal. Maar ik las um, om twee redenen. Omwille van taal. Het graag bezig zijn met taal. Maar evengoed omwille van het feit dat het mij een venster gaf op de wereld. En uh, ook omwille van het feit dat ik um, altijd op zoek ben geweest naar... Uh, beweegredenen van mensen. Waarom doen mensen wat ze doen? Wat motiveert hen? Wat drijft hen in dit leven? En uh, Van de Koelemeren des doods gaf daar toen al op de een of andere manier een uh, antwoord op. Als ik een um, roman lees, dan uh, hecht ik eigenlijk heel veel waarde aan de eerste zin. En uh, Van Eden schreef een... Uh, een klassieker. Je kan moeilijk sterker openen dan met de zin. de geschiedenis van een vrouw. Hoe zij zocht de koele meren des doods. waar verlossing is. En hoe zij die vond. Die zin intrigeerde mij enorm. En uh, ik dook direct het verhaal binnen. Ik heb zelfs toen een tijdje gedacht. Uh, Hedwig vind ik een prachtige naam. Dat is de naam van het hoofdpersonage. Uh, dat als ik zelf ooit een dochter had. Uh, ik haar graag die naam zou gegeven hebben. Het is er niet van gekomen, uh, maar ik herinner me wel nog de gedachte. Ik ben uiteindelijk hermaniste geworden in eerste instantie. Nadien pas seksologie gaan studeren. Uh, en wat mij toen, uh, ook op jonge leeftijd, al heel vroeg aantrok... Uh, waren portretten van tragische vrouwenfiguren... Um, en we kregen er zo'n aantal te lezen. De Eline Veres, Effie Brist, Anna Karenina, Madame Bovary. Um, allemaal vrouwen die uh, heel in dat tijdskader erg leden aan het leven en de liefde. En um, allemaal een enorm verlangen koesterde om het leven in zijn volheid te beleven en niet um, vanuit de beperkingen ja, die toen, gezien de burgerlijke moraal, de manier waarop de maatschappij georganiseerd was, wat vrouwen al dan niet mochten, um, uh, heel heersend was. Um, nu, de centrale vraag blijft toch altijd weer opnieuw. Um, hoe verhoud ik mij tot het leven en tot de liefde? En uh, Van Eden is daar schitterend in geslaagd. Meer dan in die andere, uiteraard internationaal meer bekende werken. Um, wat Van Eden heel mooi meegeeft, is dat vervulling, vrede, dat dat uiteindelijk iets is wat je... Um, vindt uh, in de aanvaarding van de beperkingen van dit leven, niet in het gevecht tegen die beperkingen, in het aanvaarden ook wat niet te veranderen is. Um, en het groeiproces van um, Hedwig Marga de Fonteine um, ja, eindigt bij de mystieke dimensie. Um, en dat is uh, wat hij ook meesterlijk um, Omschrijft. Bovary vond ik, want ik heb Bovary gelezen na um, de Van de Koele en des Doods, vond ik in vergelijking daarmee een beetje een kartonnen figuur, uh, waarmee het heel moeilijk te identificeren was. Um, met Hedwig uh, had ik veel meer, hè, een vorm van sympathie, um, uh, ja, en een grote geloofwaardigheid ook, uh, die uh, hij perfect tot op het einde uh, weet aan te houden. Ik heb er ook nadien uh, met collega's die als therapeut werken uh, het wel eens over gehad. Ik merkte dat nogal wat mensen die doen wat ik doe, uh, dagelijks mensen begeleiden in datgene wat moeilijk loopt in het leven, uh, iets hebben met dit boek of dit boek gelezen hebben of het als betekenisvol... Um, in hun leven hebben uh, ervaren. En ik vermoed dat het te maken heeft met het feit dat het uiteindelijk gaat over een verhaal van de tocht naar binnen. Uh, dat we rust, um, evenwicht, harmonie, vervulling in dit leven niet vinden in um, datgene wat we allemaal uh, soms in grote mate najagen... Uh, uh, grote ervaringen, uh, de passionele liefde, maar dat het um, altijd iets is wat we vinden in onszelf. En um, ja, dat, uh, dat is uiteindelijk ook de boodschap, denk ik, van, uh, van dit boek van de Koolmeer en des doods.